Drie uur, Bastiaan Nachtegaal met het NOS-journaal. In Iran is een man veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf... omdat hij geheime informatie over het nucleaire programma... aan buitenlandse spionnen gegeven zou hebben. De informatie zou terechtgekomen zijn bij de Amerikaanse geheime dienst... en een niet nader genoemd Europees land. Vorig jaar werd ook een Iranier veroordeeld voor het lekken van kerngeheimen. Toen ging het om een deskundige die bij de onderhandelingen... over het nucleaire akkoord in Wenen aanwezig was.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 De Super Bowl is ook beroemd om de halftime show. Die werd dit jaar verzorgd door Justin Timberlake. Het weer door bevriezing of lichte sneeuw kan het glad zijn. Het wordt 0 tot min 2 graden. In de ochtend eerst bijna overal bewolkt. Later vaker zon. Het wordt ongeveer 2 graden. Vanaf dinsdag meer zon en alleen in de nachten een paar graden vorst. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRW. Nachtkijkers, met Martijn Gemmiërs. Goedenacht, welkom terug bij Nachtkijkers. Zometeen het vervolg van het gesprek dat ik onlangs had... met maakster René Scheltema. Als u wilt reageren op deze uitzending, dan kunt u ons mailen. Nachtkijkers, ncv.nl. Via Twitter zijn we bereikbaar, nachtkijkers. En telefonisch kunt u uw reactie kwijt op 0800-1121... Vannacht dus in gesprek met documentaire maakster René Scheltema. Ze maakte de film Normal in zijn oven... waarin ze op zoek gaat naar oplossingen... om onder meer de klimaatproblemen op te lossen. Een aantal weken geleden maakte ik een wandeling met haar door Amsterdam... de stad waar ze jarenlang woonde... en die ze begin jaren negentig ook de rug toekeerde. Ze wilde een ander leven en besloot met haar toenmalige man... en twee dochters naar Zuid-Afrika te verhuizen. Ja, Zuid-Afrika is puur toeval. Het is meer een... een, een, een... Nou, het is niet zo dat je zo'n dingetje op de kaart gooit... maar ik wilde heel graag mijn kinderen... Um, een gevoel voor natuur geven, nummer één. Een tweede taal, nummer twee. En zoals je dat zo mooi in het Engels zegt... Uh, resilience, dus een weerbaarheid geven. Dat ze, dat, ze kunnen, ja, dat ze kunnen zien hoe het is om in een derde wereldland te leven. Omdat hier alles... Het lijkt, hier lijkt alles zo goed te gaan... We zijn ook ongelooflijk rijk en de meeste mensen realiseren zich helemaal niet hoe gigantisch rijk we hier zijn. En, en, en je, je dochters waren toen vier, twee? Ja, drie, ja ze zijn één jaar en ze verschillen zeg maar twee jaar. Dus twee en vier. Ja. En um, mijn, ik wilde het liefst eigenlijk naar Zuid-Amerika of Spanje gewoon. dat was ook al goed. Maar Zuid-Amerika leek mij het leukste. Um, omdat ik het leven hier... Ik vond het ook een beetje saai. De ene weekend naar de ene oma. Ander weekend naar de andere oma. Huisje, boompje, beestje. En er gebeurt zoveel in de wereld. En ik wil die kinderen ook de, de wereld laten zien. En wat is er nou handiger dan gewoon meteen... dan ook ergens in de derde wereld te gaan wonen... waar, je, waar, waar genoeg werk aan de winkel is. Want daar is hè, alles wat je daar over hebt aan spullen... om maar eens een voorbeeld te noemen... Is, het kan je zo weggeven. Je maakt die mensen daar zo blij mee. Je, daar is, in Nederland is het zo af. Zo af dat ze zelfs twee hekjes om een weiland plaatsen. Dat Onbegrijpelijk. Ik vind het verbijsterend. Maar eigenlijk, datgene wat als, uh, als, als boodschap uiteindelijk uit de, de, de film komt: dat uh, we. ...radicaal het anders moeten doen. Uh, ja. Schepen misschien wel verbranden... ...en het over een andere boeg moeten ja, gooien. Dat, schepen nou ja. te verbranden We moeten gewoon minderen. consumeren minderen om te beginnen. Ja. Ja. Maar in ieder geval... ...het anders doen dan nu... Ja. Uh, en, en, ...en toch misschien in plaats van linksaf rechtsaf... ...dat heb je zelf dus in 1992 al gedaan. Op een hele andere manier. Maar het, het, ja. het feit dat je dus flexibel genoeg bent... ...om iets heel anders te gaan doen... ...dat zegt ook wel iets. Ja, ja. Dat, dat de meeste mensen zouden kiezen voor de veiligheid ja. voor dat huisje, boompje, beestje wat je net beschreef, naar het ene weekend de ene oma, het andere weekend de andere oma. <lacht> dat is toch waar de meeste mensen zich het meest prettig bij voelen. En dat is misschien ook wel iets over het feit waarom mensen zo moeilijk veranderen. Ja, vast. Ja, ja, ja, natuurlijk. Ze, ze zitten allemaal in een soort van routine. Wil je hier links het bruggetje over? Ja, daar is we hier links. Gaan, wij lopen nog steeds door het Vondelpark. De parkieten. Kijk even naar boven en ziet hij. hè? De Amsterdamse parkieten. Ja. Weet ja. je waar de parkieten oorspronkelijk vandaan komen? De parkieten? Ja? Ik denk ergens in Afrika of. Uh... Nee, uh, Australië. Met name komen ze daar. Deze is maar... toch niet uit Australië komen vliegen, die ja. we nu zien? Het oh, zijn ontvluchte parkieten uit de kooitjes... die zich hebben vermenigvuldigd en die nu het zaakje overnemen. Ja, <coughs> ja, ja. zo verandert de wereld toch ook steeds een klein beetje? Is ook niet erg. Dit is niet erg, maar alleen als je, als je alles door elkaar husselt. dan is op een goed moment het evenwicht verstoord. <lacht> dat, dat is een beetje een, een, een, een probleem. Ja, nog even terug dus naar Zuid-Afrika. Ja. Jij had de flexibiliteit om daar naartoe te gaan. Ja. om uh, je leven op een andere manier in te richten. Was dat eenvoudig in het begin? Ja, het was fantastisch. Want um, hè, we, we, we, we, we waren helemaal gezetteld en woonden hier in de van Egenstraat. helemaal op stand, tegenover het Vondelpark. Uh, we hadden het helemaal gemaakt. <coughs> mijn man verklaart ons nog steeds voor gek dat we dat gedaan hebben. Dat we, he wilde hij eigenlijk niet mee? N nee, hij wilde maar een beetje mee, denk ik. Maar op dat moment waren we gewoon samen en hij is gewoon meegaan. Achteraf, eh, dat is een beetje achteraf. Hè. Achteraf zegt hij, dat, hij dat, niet, dat we het niet hadden moeten doen. Maar ja, mijn achteraf is, is bestaat niet. Uh, op dat moment ging hij enthousiast mee. En ik vond het heel leuk om alles te verpassen terug te brengen tot één container... waar geen dropje mee in kon uiteindelijk ook. We wel vol alle antieken achter op de fiets... terug naar Christie's en verkocht. <laughs> Want ik dacht, ze zijn boeven en criminelen in Afrika... en dan uh, kijken ze door je raam... en dan zien ze een antiek kastje en dan gaan, komen ze naar binnen. Dus ik, ik heb alles van waarde ook verpatst. Dus het voelde heel vrij, eigenlijk. Um, en met je kinderen, hey, wat, is nou, wat is nou waardevoller dan die kinderen... De spulletjes niet, maar de kinderen. Maar die, en die kinderen vonden het fantastisch om op reis te gaan en in een, in een ander land te leven en nieuwe dingen mee te maken en in, in, de, in de natuur te zijn. En, ik herinner me nog dat we vanuit Pretoria naar Zwaziland gingen als eerste reisje. En dat we daar gewoon water uit de, uit de rivier konden drinken. Het, het was een soort van paradijs. Dat kennen we helemaal niet eens in, in Europa, volgens mij, dat je water gewoon uit de rivier kunt drinken. Was dat de, de, het grote verschil? De ongereptheid, de ruimte die je daar hebt? Ja, de natuur die je aan je kinderen. Ik wilde echt. De, de, als, je, als je je kinderen ziet genieten van de natuur. dan ga je je toch vanzelf meegenieten? Dat, dat, is, dat is dan. Ja, dat, daar, je, je hebt kinderen om, om ze gelukkig te maken en wijs te maken. En niet als een hebben dingetje, toch? Ja. En, ja, ben je tegen dingen aangelopen daar? Nou, criminaliteit is vrij erg, vind ik. Uh, het is een land, natuurlijk een, een beschadigd land. Um, dat, dat, dat, dat is nog steeds een, een, een probleem. Uh, zoals Alia van Dis een keertje tegen ons zei... die kende Michiel dan weer... Um, die, man. die Leven. Ja, dat was... Daar ben ik inmiddels niet, dus inmiddels niet meer. Maar die zei... Jongens, jullie leven op de rand van de vulkaan. <laughs> Voelde dat ook zo? Eh... Uh, want op een goed moment werd, ik weet nog niet meer of het Chris Hani was, maar iemand werd doodgeschoten. Um, en dat was ook nog Eugene Terre Blanche, die, die, he, die man die voor de Witte Reken vocht en die viel van zijn paard. Er werd even, dreigde er toch weer een burgeroorlogje in Zuid-Afrika uit te breken. En toen zijn we hebben besloten om toch maar met onze kinderen um, het ja. te vertrekken. Want ja, dus toen zijn we naar Amerika gegaan. Daar raakte we onmiddellijk blut. En toen werd Mandela president. En toen dachten we, we gaan gewoon terug naar Zuid-Afrika. Ja. We hebben het vorige uur heel veel gesproken over ja, de noodzaak van de film. Dat er iets moet veranderen. Dat de economie niet oneindig kan doorgroeien. En dat er op een gegeven moment ja, iets gedaan moet worden. Ja, dan kun je heel lang blijven constateren dat het misgaat. Maar dan moet je ook met oplossingen komen. Was dat moeilijk om die oplossingen te vinden? Um, dat is nou leuk. De, je, dus de ene vindt het moeilijk, ik vind het een uitdaging en ik heb daarvan genoten. Uh, met name, kijk, de, de simpele oplossing is natuurlijk eh, planten van bomen of zonne-energie of uh, biologisch eten. Dat zijn en stoppen met vlees. Hoe je er? Parkieten. Ja, dat zijn echt heel veel uh, kanaries hier. Pakieten <laughs> inmiddels. Um, dat, dat, dat was natuurlijk... Ja, dat is, het is een uitdaging om niet eten van vlees op een, op een humoristische manier te brengen. Dat, dat is leuk om te doen. Ja. Maar de, de grootste uitdaging voor mij was om het, het financieel-economisch systeem... Sorry, niet sociaal. Om het financieel-economisch systeem zodanig te doorgronden en analyseren... en... Um, te begrijpen dat ik binnen dat systeem zie waar de problemen zitten en dus ook met oplossingen kan komen. Want als je het probleem niet kunt analyseren, kan je ook geen oplossing bieden. Dat was mijn, de grootste uitdaging voor mij, want ik ben geen econoom en ik moet die ingewikkelde taal proberen naar, naar gewone mensentaal te vertalen, zodat mijn dochter het ook zou kunnen begrijpen. En die wa, die, hè, die hield, was ook de spiegel en, dat, en daar heb ik van geleerd, ja. Daar heb ik, daar heb ik heel veel van geleerd. Omdat, om dat te vereenvoudigen en te, om dat simpel te maken. Want die economische geheimtaal. Uh, ik, ik haak of het algemeen af als ik een economisch verhaal lees of hoor in de krant. Ik vind het... Uh, ja, de ECB uh, Nou ja, ik, ik, ik haak onmiddellijk af. Maar dan komt er op een gegeven moment iemand met uh, een lijst met oplossingen. Eigenlijk vier oplossingen. Uh. Professor Lester Brown, ja. ja. Ik, dan, gaat, dan praat hij over de steady state economy. Hè. Dat, is dus dat je dus een economie hebt waarbij je gewoon niet groeit. Gewoon, gewoon het gelijk blijft. Want waarom hè, groeien is, houden we nou mee op? Het houdt vanzelf op te houden. Want hoe zorg je er nou voor dat de aarde... dat, dat, dat datgene wat we nu doen, dat het niet over het randje gaat? Want alle modellen, tenminste dat wordt nu een beetje bekeken... dat, dat kan nog een paar decennia goed gaan. Maar op een bepaald moment gaan we echt heel snel bergafwaarts. Ja, nou... Het is ja dus, dus binnen het bestaande systeem hè, wordt de circle economie omarmd. Uh, dus dat je dus zeg maar, producten uh, terugbrengt. Naar de producenten. En die moeten er dan dus voor zorgen dat het product goed is. Want die moeten van hetzelfde product weer een ander product maken. Dus die gaat dan niet meer een weggooiproduct leveren, maar een duurzaam product. Dat is, dat, is, dat, dat is al een hele goede oplossing binnen het bestaande systeem. Maar hij komt met vier punten die echt eigenlijk liefst vandaag nog moeten worden doorgevoerd. Onder andere. Punt 1. CO2 met 80% verminderen in 2020. Dus dat is over drie jaar. Uh, ja, niet in 2050, wat de meeste doelen zijn. Dat gezeur met percentages dat is veel te laat. Dan is, dat, dat, dan is Bangladesh al weg. Dan is Nederland misschien wel ondergelopen. Ja. Dat, gaan, dat gaan we niet, dat gaan ja. we niet trekken. Maar gaat dat lukken? Kan, kan daar een vinkje achter? Nou ja, alleen maar als... Ja, als iedereen nou naar Normal is over de movie gaat kijken. Ja, <laughs> we, we houden een nog een even een promopraatje. Nee, <laughs> nee, en het wordt een movement, maar ik als iedereen nou met de handen in elkaar slaat die het snapt. Als iedereen nou eens ophoudt met elkaar te bevechten, maar samenwerkt. Dus als Willem natuurfilms gaat samenwerken met Greenpeace, als de alle groene filmmakers gaan samenwerken in plaats van een competitie, als die al, die al die groene movements die er zijn, als die nou. Ja, maar samen, die, die zeggen hetzelfde als, als, als. Maar goed ja, mooie uitdaging. Punt 1. Even een ander punt nog, wat hij noemt. De bevolkingsgroei afremmen. Dus minder mensen, meer uh, ook in Afrika, meer doen aan voor, uh, voorlichting over uh, voorboedsmiddelen, over uh, gezinsplanning. En bestrijden, het gaat hand in hand met bestrijden van armoede. Hè? Naarmate mensen armer zijn, zullen ze meer kinderen krijgen. Omdat de kans bestaat dat ze eerder overlijden. Dus hoe, hoe, hoe rijker mensen zijn, hoe minder kinderen. Dat ja, zie je kinderen ook. Kinderen worden dan door arme mensen vaak nog als een verzekering gezien, ja. als het ware. Ja, precies. Ze de kans op overlijden is gewoon groter. Dus, dus als je dat hand in hand sa samen laat gaan... Hè, over de, de voorboedsmiddelen, voorlichting... Eh, en met name de, de, de arme vrouwen en, en, en, de, en de armoede... En, en dan, gaat, dan wordt de bevolking vanzelf kleiner. Hoe, hoe, kijk maar naar Japan ook, die bevolking, die bevolking daalt. Ja. Ook dat is een opgave, dat ja. kun je constateren? Dat is een proces, dat gaan we natuurlijk niet van de een op de andere dag doen. Dat, dat is een proces, maar als we het allemaal snappen... en we gaan die kant op... Dan kunnen we tij keren. Het is niet iets wat we. Het is, een, het, is een, het is echt een proces. Het is niet iets wat we een switch zoals het licht aan uit dat we dan morgen het allemaal op hebben gelost. Het is iets waar we, we, we moeten met z'n allen snappen dat het die kant op gaat. En als ze het niet snappen, dan via wetgeving en regels en politiek kunnen mensen ook, kun je ook hun gedrag uh, veranderen. Dus dan. Hè? Ja, ik, ga, ik, ik heb zomaar een raar idee, maar stel dat je belasting moet betalen als je meer dan vijf kinderen krijgt. Dan ja, gaan mensen vast minder kinderen krijgen. Nou oh ja, in China hebben ze dat al wel gedaan, hè? in ja, kindpolitiek. Ja, maar dat is ook natuurlijk ook slaat. Dan heb je veel te veel uh, mannetjes in ja, China. Ook weer niet dat is ook, goed, ook weer niet goed. En dan het laatste punt wat uh, deze professor aanhaalt is het herstellen van het ecosysteem. Ja, dat is natuurlijk een, uh, een dooddoener, want we hebben heel veel kapot gemaakt. En hoe, hoe leuk zou het niet zijn als we alle werklozen van de wereld. Uh, in, in de natuur aan de slag kunnen laten gaan... Um, om, om, om de natuur te herstellen. Dat ze dus niet, dat ze niet alleen plastic uit de oceaan halen... maar dat ze kale, kale, droge ruimtes gaan leren begroeien. Dat ze leren per, permaculture te doen. Dat ze samen bomen planten. Dat ze samen alle, al die schade die er is herstellen. Want dat kan. We kunnen de natuur herstellen. We weten hoe dat moet. En dat kunnen we met z'n allen in een... Uh, daar kunnen, kunnen we gewoon aan gaan beginnen. Ja, nou Heeft hij daar een kostenplaatje bij berekend? Ja. 200 miljard kost het extra per jaar. En dan zijn we eigenlijk van alle problemen af. Is het zo, is het zo makkelijk? Zo eenvoudig is het. het is gewoon, we kunnen het gewoon nu doen. Het is, alle oplossingen zijn er. Alle technologie is er. Er is niks is, is moeilijks aan. Het is, het is gewoon kwestie van doen. Ja. What about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 There's not this notice. This crying earth, this weeping shore. you pledge your only son did you ever stop to notice all the children dead before and did you ever stop to notice this crying earth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 We lopen door, uh, inmiddels een beetje uit het Vondelpark en door het zieke amsterdam Zuid. Uh, Gewoon wat ik dus voor. Uh, maar als je hier nou zou aanbellen bij mensen, we gaan het zo niet doen hoor, maar als je hier, als je hier gaat aanbellen, zouden mensen dan uh, zeggen: Ja, goed idee, ik leef wel iets van mijn rijkdom in, ik ga wel iets minder kopen en als het dan allemaal goed komt met de wereld, ja, dan, uh, dan doe ik mee. Nou, misschien de helft. Ik ben wel optimistisch. Ik denk dat er wel. Mee... Ik denk dat genoeg mensen langs mijn weten dat het niet zo goed gaat. Maar, denk je, denk, maar, denk... maar, de, maar de hele rijken willen niet veranderen. Dat is inderdaad wel toch een, een, een, een interessant fenomeen. Die, die, die willen gewoon nog meer boten en. Ik weet niet wat ze nog vaker golven... Ik weet niet wat... wat... Ja, er zit ook een van die hele rijke mensen in je documentaire. Een Nederlander. Mm -hmm. Die zelf ook zegt van... Ja, ik hoor waarschijnlijk wel bij die 1% van de rijken Die de helft van alle rijkdom in de wereld bezit. Ja. Um, hij uh, heeft uiteindelijk uh, heeft hij gezegd van... Ja, ik wil ook bij die 99% horen die er iets aan wil doen. Mm -hmm. Ik zag het. En... Aan dat is natuurlijk heel mooi. Aan de andere kant denk ik van... ja, hij heeft ook wel een beetje makkelijk praten. Ja, tuurlijk. Want hij heeft al het geld van de wereld om, om zomaar te switchen... en op te houden met werken of iets groens te doen. Um, en hij hoeft niet meer veel in te leven... want hij had al genoeg verdiend. Ja, Bijvoorbeeld Jan van Oogtrop. Ja. Is dat dan, hoe geloofwaardig of is dan, is dan ja, zijn inbreng... of is dan zijn mening hierover... Nou, hij, hij doet dingen aan de circulaire economie dat weet ik. Uh, ik. Hij is ook geloof ik bezig met zonne-energie in Italië. Um, uh, of hij helemaal begrijpt hoe dat uh, complementaire nieuwe systeem in elkaar zou moeten steken, weet ik niet. Ik denk eigenlijk van niet. Maar dat is niet erg. Binnen het bestaande systeem is hij wel groen bezig, neem ik aan. Ja. Maar is het ook, uh, zie je ook niet dat sommige mensen zich, het ook wel heel fijn vinden... om zich erop voor te laten staan van kijk Tuurlijk. mij eens even goed bezig zijn? Tuurlijk, dat gebeurt ook, ja. ja. Of moeten we daar niet, want dat zou ook iemand anders in de documentaire... we moeten ook ophouden met die morele strijd... Ja, en het veroordelen bedoel je van mensen. Want het is heel nou ja. makkelijk om. om, om kijk, als, als, als Shell een afdeling corporate social responsibility heeft. En die het volgens mij best wel moeilijk zal hebben met, met het management. die zo graag in, de, in Antarctica wil drillen. omdat het ijs daar nu lekker weg is. en je nog makkelijker uh, olie kunt gaan proberen te zoeken. dan um, kan je ze allemaal veroordelen. Maar. Er is ook een strijd intern gaan. Alleen zijn die, die, die, die, die, die corporate social responsibility uh, uh, takjes... die zijn nog niet sterk genoeg om zo'n heel bedrijf uh, te laten switchen. Maar ja, nou, Een spreker zegt bijvoorbeeld ook van... ja, uh, we moeten die morele discussie niet steeds maar voeren. Want kijk, ik doe mijn best. Maar aan de andere kant, ik vlieg ook nog steeds de wereld over... om mijn praatjes te doen. Ja, ik ook. Um, ik ben ook de hele wereld rondgevlogen om een film te maken. En ik voelde me ook schuldig daarover. Maar ja. Ja, had je dat? Ja, maar ja, anders had ik die film niet kunnen maken. Want als ik met de fiets was gegaan, dan was ik nog steeds... Uh, weet ik weet niet of ik tevoorschijn was gekomen eigenlijk ja. uit Afrika. We hoeven dus niet alles goed te doen? Nee, kijk, iedereen... In de, ik denk dat na een van de film, dan, dan heb je dus al, al, alles, allerlei soorten oplossingen uh, gezien. En dat kan je niet allemaal in je eentje doen. We moeten het samen doen. En iedereen, mijn idee is altijd geweest dat iedereen iets, iets bijdraagt... wat hij wat leuk vindt of wat past binnen zijn of haar talenten. Dus als jij niet in staat bent om macro-economisch te denken... of je snapt het hele verhaal zelfs niet... dan kan je nog steeds... Um, uh, als je in een warm land woont, zonne-energie op je dak zetten... of je kunt nog steeds een verticale tuin bouwen in je tuintje... of je kunt de tegels uit je tuin halen... Je, he, iedereen kan wel een dingetje doen. Je kunt fietsen in plaats van brommen. Nou ja, zo zijn er. Je kunt je eetgedrag veranderen. Iedereen kan wel iedereen kan een, een steentje bijdragen. En dat, dat helpt. Als, je het, als we het allemaal snappen. dan begrijpen we ook nieuwe regelgevingen. en dan kunnen we het ook sturen. Um. Laten we nog even naar zo'n Keystone-individual gaan. Uh, zo'n zo man, vrouw, die in zijn eentje het verschil probeert te maken op uh, een, ja, een soms uh, bijzondere manier. Eentje noemde je The Lord of Flies. Yeah. Ja, dat is een Zuid-Afrikaan. En die, uh, um... ja, die, die, die, dat is een heel, heel, heel mooi project. Um... Kippen eten, of het, ach, met kippen is sowieso een probleem. Want die worden uh, als industriële producten gezien. Net zoals wij niet meer als mensen worden gezien, maar als consumenten. Dan al krijg ik ook al een klein beetje kippenvel, want ik wil niet een consument genoemd worden. Um, en ik wil ook geen uh, industriële, industrieel vlees eten. Maar kippen is dus echt zo'n uh, zo zo massaproduct... wat, uh, wat, wat makkelijk in een, in een uh, fabriek te verwerken is. En die, hè, die, die, die pootjes en die kammetjes die kunnen we er levend alvast afsnijden. Hier is al een beetje het begin van de PCO, oh, ja. We gaan hier naar links. Maar wat hij dus heeft bedacht, is dat hij... Ja, ja, uh, ja, de, de, de, de Tot nu toe krijgen ze het eten, wat het, het meest makkelijke te krijgen is. en Ze wat, wat, het, het, het, het, het, het krijgen eten wat uit de natuur komt. En tot op heden heeft de natuur geen waarde. En dat is een van de kernproblemen van, van ons hele systeem. Dat we geen economische waarde hechten aan de natuur. Dus water is gratis. Dus daar kunnen we... Hè, dat maken, we dan, daar maken we dan cola van. Maar die colafabriek betaalt niet voor het water. De vissen zijn gratis. Dus we vissen gewoon de zee leeg. Maar, en, en, en we geven dan vermalen dat vis dan tot kippenvoer. En, dat, en dan... Uh... Ja, dan eten we daarna die kip die nog met wat hormonen wordt ingespoten... zodat hij extra snel groeit en dan valt hij om van zijn poten. Maar nou, dat wil je allemaal niet weten hoe, hoe erg het is. En dus die heeft bedacht om ander soort van voer aan die kippen te, te geven. Dus die is uh, gekomen op het idee om ze vliegen te geven. Maar dan niet zomaar vliegen, maar vliegen van slachtafval. En dat is best wel ingewikkeld, want... De, vliegen, de larven van de vliegen eten het slachtafval uh, en ook de uitwerpselen van de kippen weer op. Ja, dus, dus die maden, die. die, die dat, dat gaat, ik weet niet hoeveel kilo's, 30 kilo per uur. Ik, ze produceren gigantisch veel uh, uh, maden en die drogen ze dan. En dat is dan kippenvoer. Ja, interessant. Ja, interessant. En ik vond het toch al smerig om naar te kijken. Uh, nou, en het stonk daar. Ik, ik heb echt. Uh, die lucht is wat in mijn haren, in mijn tenen. Ik ben er wel vijf keer onder de douche gegaan om, uh, om, om dat van me af te. Het, het, oh, wat was dat? Het, was is dit, is de het de uh, Hoe kijk je daar dan naar? Denk je van: oh, dit, dit, dit moeten we met z'n allen gaan doen? Nee, dat is, ik, heb hem, ik heb hem niet bekritiseerd. Ja, ik heb hem misschien wel een beetje bekritiseerd. Want kijk, als wij in principe bijna geen vlees meer gaan eten. Dan is er ook geen slachtoffer meer, dus dan is zijn oplossingen verdwenen. Ja, dus hij houdt ook uiteindelijk toch weer iets in stand wat je eigenlijk zou moeten minderen. Ja, ja, ja. We lopen nu door het gezellig verlichte Amsterdam Zuid. Richting. En we zien al de mensen met tasjes lopen, kleren. Als jij hier om je heen kijkt, denk je dan ook niet van, ja, maar die trui of die jas of dat wil ik ook wel hebben? Nee. Het is toch heel zo rustig, is dat? Heerlijk. Um, nee. Toen ik jonger was wel. Ik uh, kan me ook wel voorstellen. Als je een jong meisje bent en je bent twintig... en je bent aantrekkelijk en je wil aantrekkelijk gevonden worden... door de mannen, dat je dan een beetje met mode bezig bent. Dat begrijp ik. Maar de, de tijd is... In, in mijn tijd... Ja, dan ga ik ineens in, als een oma praten. Maar in mijn tijd was het, was het nog niet zo duidelijk... dat dat shoppen een probleem was. Maar nu... Er zijn al heel veel jongeren die... Er um, zijn heel veel hippe tweedehands klerenwinkels. Hè? Want je kunt natuurlijk heel veel dingen die je in je kast hebt hangen... ook aan die tweedehands klerenwinkels brengen. Maar er zijn nog steeds veel meer nieuwe klerenwinkels. Denk je dat... Dat ja, is ook omdat de, de, de regering, de politici en de grote corporaties... die houden dat systeem van economische groei... Uh, uh, in stand. Want die willen een die, die, Er moet groeien zijn, er moet meer geld zijn. Moet, de aandeelhouders moeten tevreden zijn. Dus we gaan gewoon lekker door met natuur omzetten in geld. En uh, dat, dat, dat, dat dat ten koste gaat van de aarde. Dat merken we niet zo in de stad. Dus we gaan er gewoon mee door. Ja. Maar denk je dat alle etalages die we om ons heen zien, de verleidingen, het groeien van de economie, dat dat. ...over tien jaar weg zal zijn? Ja, er zijn twee oplossingen. Of er gebeurt een rampje en dan gaan we daarna veranderen. Of we worden wakker en we veranderen nu. Ja, de oplossing, of als je het dan over oplossing wil hebben... Ja. ...in de, de film wordt gezegd van ja, we gaan pas veranderen als er ramp is geweest. Ja, dat zit een beetje in de menselijke natuur, hè. Als je, als je de hele dag vlees eet en cola drinkt en sigaretten rookt... En... Nou ja, wat nou, en je krijgt kanker... dan kan je denken van... oh, oeps, misschien heb ik verkeerd geleefd... en ga je dan ineens uh, gezond eten. Uh, maar dan, dan doe je dat inderdaad... pas als, je, als het te laat is. En dat is een beetje de menselijke natuur... om gewoon niet te willen veranderen. En, en ook al is het een slecht gedrag... pas als het te laat is... Dan, maar dan kunnen we wel... het goede nieuws is dat als het te laat is... en we zijn er allemaal nog dat we dan heel snel kunnen veranderen, want die capaciteit hebben we. Dat er dan dus niet in, dat het dan niet 100 jaar duurt, maar dat we gewoon in een jaar Helemaal om kunnen zijn. Ja, want ook dat voorbeeld komt naar voren: ja. dat in de Tweede Wereldoorlog Amerika moet uiteindelijk te hulp schieten. Er moet een grote oorlogsindustrie op gang worden geholpen. Um, en dan wordt er gezegd, uh, of, of Roosevelt zegt eigenlijk, de Amerikaanse president zegt dan: we gaan zoveel tanks produceren, we gaan zoveel vliegtuigen produceren. En de mensen zeggen: ja, maar er zijn allemaal auto's te wachten. Nee, daar stoppen we in één keer mee. We stoppen met de auto's en uiteindelijk gaan we ons volledig richten op de oorlogsindustrie. Ja. En wat blijkt. Er worden nog veel meer uh, auto, uh, vliegtuigen en tanks geproduceerd dan Roosevelt heeft aangekondigd. Ja. Maar het is een enorme omslag. Ja. Dus de Amerikanen zijn in staat geweest om gewoon van de ene dag op de andere te stoppen met het produceren van auto's. Dat wist ik niet. Dat is fantastisch toch? Die Amerikanen zelfs. Gewoon geen auto's worden meer geproduceerd. Dus iedereen heeft zijn dus oude fortje doorgereden. En uh, alleen nog maar uh, oorlogs. oorlogs uh, tanks en vliegtuigen maken. En dat, dat, kan, dat, dat kan dus. Dat kunnen we gewoon. Ja. De man die dat vertelt... Die, die, die barst eigenlijk in tranen uit. Hè? Die, die schetst een toekomstbeeld en die zegt... die geeft een oplossing. Ja. Maar tegelijkertijd huilt hij. Is dat uh, omdat hij... denkt dat het ook niet gaat lukken? Of wat denk jij? Ik denk dat... het, het, het is, ja, wat is huilen? Het is, huilen is onmacht. Hè? Dat je weet dat het kan... Je weet dat we het allemaal kunnen, maar waarom doen we het niet? En deze man heeft zijn hele leven lang ge, ge, over de hele wereld gesproken. In China, overal. Hij heeft twintig uh, professoraten. Je weet gewoon dat we het kunnen. Hij heeft het allemaal ook uitgerekend. Hij heeft vijftig boeken geschreven. En hij huilt, ik denk, uit onmacht dat we het gewoon kunnen doen. En waarom willen we het niet doen? Waarom willen we niet luisteren? Waarom zijn we zo, uh, zo, zo, zo, zo dom? Omdat we uiteindelijk onze kleinkinderen benadelen, die zullen het niet zo makkelijk hebben als ze nu niet een beetje luisteren. Have dismissing all distant rumblings, take me where I am supposed to be, to comprehend the things that I can't see, cause I need to move. as a child I danced like it was in 1999 My dreams were wide The promise of this new world would be mine Now I am throwing off the carelessness of youth To listen to an Feel truth. I Need to Wake Up van Melissa Edridge. En het nummer komt uit de documentaire An Inconvenient Truth. En uh, een ongemakkelijke waarheid een van Al Gore. Mijn gast van vannacht, René Scheltema... maakte met Normal eens over een soortgelijke film. En zij mocht Al Gore, nadat hij een lezing had gegeven in Groningen... nog een vraag stellen, hoewel mogen... Nou ja, ik, ik, nee, kan ik niet. Ik, ik stel hem één vraag. Ik mag helemaal niks. Ik heb een papier getekend waarin ik uh, afzie van... Uh filmen na de eerste vijf minuten dat hij publiekelijk optreedt aan de Universiteit van Groningen voor uh, 3000 economiestudenten. Alle pers moet een, een release form tekenen dat uh, niet langer dan de eerste vijf minuten zullen, hem zullen filmen en daarna zullen vertrekken. Dat papier heb ik ook getekend, um, maar dat is vast weg. <laughs> En uh, uiteindelijk lukt het je om via, nou, laten we zeggen, Slinkse wijze ja. uh, hem uh, te filmen. En hij gaat met iemand anders op de foto. En je denkt: zal ik het doen? Zal ik het niet doen? Maar er wordt één vraag gesteld. Nou ja, ik, ik, ik, ik mag helemaal niks. Ik mag ook. Hij, hij, hij, kijk, dus alle camera's hadden dus uit het pand verdwenen moeten zijn. En dan zit hij ineens, ziet hij ineens toch nog een camera. En dat, dat, dat vindt hij dan al heel irritant. Dat kan je aan zijn gezicht zien. Ehm. Um, maar ik ben ineens van, van documentaire filmmaakster een uh, videograaf geworden. En ik, ben een, um, uh, ik begeleid een Zuid-Afrikaan die heel graag gefilmd wil worden. Dat hij een brief aan Al Gore overhandigt om Al Gore uit te nodigen um, in Durban op COP17. Dat is zo'n klimaat, uh, jaarlijkse klimaattop. En dan um, zou Toetu het ook heel erg leuk vinden als hij kwam. Dus ik kreeg ze die uitnodiging om naar, naar Zuid-Afrika te komen. Maar dan antwoordt hij weer: Helaas, het is Thanksgiving en dat is kennelijk belangrijker. Ja. <laughs> en, maar jij stelde me één vraag. Ja, nee, ik dacht van: Ja, jezus, ik sta nu gewoon op, op de 5 centimeter afstand van Al Gore. Zullen we nu oversteken? Hier gaan we oversteken, ja. Um, dit is mijn kans, want ik krijg, hoe, wanneer, wanneer sta je nou op 5 centimeter afstand van Al Gore? En ja, natuurlijk mag ik niks zeggen. Er waren natuurlijk ook alleen maar mannen. Allemaal grote, belangrijke mannen. En ik was alleen maar een heel klein videograafje die een brief aan het filmen was. Maar ik dacht, die, die, die, die security guards, die stonden wel, nou, zes meter van mij vandaan. Dus ik dacht, ik kan, als ik een vraag stel... Dus echt mijn, mijn, mijn, ik was echt aan het racen van, ik moet hem één vraag stellen. Die vraag moet zo kort zijn dat als die security guards niet, mij niet kunnen in mijn kraag kunnen grepen... En hij moet tegelijkertijd zo pakkend zijn dat hij, uh, dat hij antwoord geeft. En hij had natuurlijk niet hoeven antwoorden, maar hij heeft het wel gedaan. En dat is, dat is dan toch de weer. De vraag? Ja, dat, daarvoor moet je naar de film kijken. Ja, gaan we niet zeggen? Nee. Dan moet je naar de film. Kijken. Die ene vraag aan. Nou ja, vooruit. We ja, nee. moeten er een beetje een. Uh... Een beetje spannend ja, houden. Een beetje spannend houden. Maar goed, hij geeft er in ieder geval ook een antwoord op. Ja, ja. Was je er blij mee? Ja, dat is ongeveer het enige antwoord wat hij had moeten geven, in mijn ogen. <laughs> uh, maar ook weer iemand met een groot, uh, groot ja, voorkomen. groot ego. Uh, groot ego. Uh, maar is het dan iemand die dan deze kar moet trekken? Uh, ook. Ik denk dat we met z'n allen die kar moeten trekken. En als de hooggeplaatste mensen de kar trekken... zoals hij of Leonardo DiCaprio... Is allemaal, dat draagt allemaal een steentje bij. Dat is natuurlijk allemaal goed. Het, het, het, het probleem, wat vind ik persoonlijk... is dat, dat alles een beetje beperkt blijft tot het klimaat. Alsof het klimaat een dingetje is... wat je kan oplossen met zonne-energie en windenergie. En dat is natuurlijk ook zo dat je... Maar dat het niet wordt gezien als symptoom. Um, want, want klimaatverandering is een symptoom. Het feit dat de dieren uitsterven is een symptoom. De, de, het feit dat er bijna geen grondstoffen meer zijn... is ook een symptoom. plastic in de oceaan is een symptoom. Al die symptomen die hebben te maken met het oorsp oorspronkelijk uh, probleem... van, die, van ons e e economische systeem en de economische groei. En daar durven, daar durven de meeste mensen niet aan te komen... Want dat is het heilige huisje. En, dat, en dat, dat vind ik dan... Ja, dan heb ik die film gemaakt. En ik dacht van... Nou, nou toch eens een keertje zeggen... wat, wat, wat, wat, ik, wat, ik, wat ik ervan vind. Niet... Want je kunt dan wel zeggen van... we hebben groene stroom. Ja. Dat kun je dan wel zeggen. Maar uiteindelijk maar goed, heeft, het nee. geen, heeft het geen zin om met die groene stroom... de productie op peil te houden. Je moet ook uiteindelijk minder consumeren. Ja, nee, maar ook... Ja, minder consumeren. Maar ook gewoon inderdaad de aarde weer groen maken. Want wat hebben we, met, wat hebben we aan een plastic vlinder... die op zonne-energie in je tuin fladdert... terwijl er geen bijen meer zijn? Ja. <laughs> Heb je aan een groen hondje? Dat waren we, ooit mee, waar we net mee begonnen. Ja. Uh, nou, hier zijn we, in de pc hoofdstraat. Nou, het is wel heel mooi versierd. Hè? Het licht, een deel van het licht komt toch nog uit kool... Maar ja, dat, dat gaan we, we gaan niet alleen maar bekritiseerd. Dus maar een... oh, oh, oh, wat word ik hier verleid om dan toch nog die extra jas te kopen? Of ja. misschien toch nog een extra parfummetje? Of noem het maar op. Ik vertelde mijn dochter. Uh, daar heb ik het over Lisa, die, niet die helaas uh, uh, er niet meer is. Dat al die winkels, die, worden, die hebben een bepaald soort licht. Waardoor je als je naar binnen gaat, je nooit weet of het dag is of nacht zodat je altijd maar blijft kopen. Het blijft in de koopmodus. Ja. Ze hebben allemaal trucs zodat je altijd maar weer uh, ja. koopt. Jouw dochter Lisa, je noemde haar net. Um, ze staat uh, in beeld, in, in beeld in het begin van de film. En aan het eind van de film komt ze ook terug. En ook in tekst komt ze terug. In tekst staat te lezen dat ze is overleden. Dat ze kort na de première van de film is uh, verongelukt door een, uh, door een verkeersongeluk. Um, dan heb je vijf jaar lang keihard gewerkt aan deze film. 180 uur materiaal. Je dochter is er nauw bij betrokken geweest. En dan, als het allemaal af is... dan is haar leven ook ten einde. Onbegrijpelijk. On, on, on. Ik ik heb een jaar niet kunnen functioneren. Uh, ik heb een jaar alleen maar kunnen huilen. Regen in mijn hoofd, dat zei ik. Ja. Zo voelde het ook. Het heeft een jaar in mijn hoofd geregend. Uh, het is het ergste wat mijn moeder kan overkomen. En ze overleed twee dagen nadat de film klaar was. en Zij had, ze had, ze had uh, kunnen helpen met de social media. Ze, had, ze, was, ze was niet alleen mijn dochter, ze was ook mijn partner. Maar ja, ze was natuurlijk voornamelijk mijn dochter. En het, het, het lijkt wel... Het, het is natuurlijk niet zo, maar het lijkt wel alsof ze haar leven heeft geofferd voor een betere planeet... Het lijkt wel alsof ik een, uh, een, een, een, gewond, een gewonde moeder ben... Die, uh, die, uh, met, um, die parallel aan de gewonde aarde doorloopt. Ja. Het, is, het, zijn, het zijn rare parallellen die natuurlijk niet waar zijn. Want daar lijkt het een beetje op. Maar uh, ja, het is een groot verlies, want ze was... Niet zo, er waren wel duizend mensen op haar begrafenis. De dag van haar begrafenis zou de dag zijn geweest dat ze naar Europa zou vliegen. En, ze, en ik had haar... Ze, ze was zo grappig en mooi. En ze begreep het, het, hele, het hele probleem. Ze was, had zoveel kunnen helpen. Ze had nog zoveel kunnen bijdragen. En uh, ze had een groot voor humor. Um, en ze, ze, ze had een heel een sterke band met de natuur. Dus als er bijvoorbeeld dolfijnen in te zwemmen... Uh, zetten alle toeristen hier... zetten hun ze auto neer... en krikjes kiek, maken. En die zetten de auto neer... en die renden naar beneden... en die gingen met ze zwemmen. Zo zat ze in elkaar. Yeah. En die I, I, I, ze zag I, I, zelfs een chameleon in, in, in een boom. Nee, ja, ik, zat, ik, zal, ik zal het nooit zien. Yeah. Dus, dus had het, de natuur zat helemaal in haar... Dus datgene wat je haar had mee willen geven, wat je, dat, dat, dat is wel gelukt? Dat is helemaal gelukt, alleen is het er niet meer. En ze heeft, nou ja, de film begint met Lisa en dan kijkt ze uit over de, met haar toestemming. Dus ze kijkt uit over de verbrande bergen in Kaapstad toen de warmste dag ooit was. 48 graden op het vliegveld. Um, en ze zei toen die dag, toen het vuur was gedoofd, ja, er was ook niks meer te, te verbranden. Dus, ze zei, kom maar we gaan kijken. En ze kende Kaapstad helemaal, heel goed. Dus zij reed mij, ik, ik had altijd mijn camera bij me, naar nou, allerlei mooie plekken om te zien hoe... Armoede is ook mooi. Dat uh, is het een rare tegenstelling. Maar ze had een turquoise t-shirt aan en ze, en ze zat in die grijze bovenop de berg stonden we uit te kijken. En alles wat je hoort en ziet is geen effect. Dus de helikopters vliegen over ons heen. De ambulances scheuren langs. En Lisa kijkt uit over die verbrande bergen. En we zagen zelfs nog een termietenhoop. En dat zat ook nog in het begin van de film. Maar Lisa wou dat eruit halen. En dan zegt ze van... Look! Ze hebben... survived. Dus de mieren, de termieten... die hebben dus die hele brand overleefd omdat het is heel knap hoe dat, hoe, ze dat, hoe dat mogelijk is. Was zij bang voor de toekomst? Want doordat ze, ja, door, door, door, door het verhaal dat jij wilde vertellen, eh, ja, werd zij er natuurlijk extra mee geconfronteerd. Ik heb natuurlijk enorm. Je denkt natuurlijk, als, als je kind overleed, denk je van God, wat had ik moeten doen wat het niet was gebeurd. Dus ik denk natuurlijk, natuurlijk denk ik dat. Maar iedereen zegt, je mag dat niet denken. Maar ik, maar, als ik die film niet had gemaakt, had ze misschien geleefd en Godver. Hoe moet je denken? Het is dus, dus, dus niet te verwerken wat dat betreft. Dat kan... was, was haar toekomstbeeld... werd dat door de film beangstigd? Weet ik dus niet. Het is natuurlijk ook vol met hoop. En zij weet, heeft al die oplossingen gezien. En, die, en zij was een deel van de oplossing. Zij droeg geen horloge. Voor haar was tijd geen geld. Zij uh, was een kunstenaar. Uh, ze had ongelooflijk veel vrienden. Ze had een heel geinig leven. Ze heeft een heel leuk leven gehad. Ze genoot van de natuur. Ze, ze, ze kon daar ook heel. Uh, ze werd daar ook heel blij van. Dus ze heeft enorm mooi leven gehad. Uh, dat wel. Ik weet dat ze, en ik weet ook dat ze. Het dat, dat zijn ze, ze was blij met de opvoeding. Dus ze heeft een prachtig leven gehad, gelukkig. En ik denk dat ze gewoon een onderdeel was geweest van de oplossing, natuurlijk. Ik denk niet, ze is niet, ze is niet overleden omdat ze depressed was. Ze heeft gewoon een fucking verkeersongeluk gehad. Ondanks het grote verdriet praat je dus wel met een glimlach over haar. Ik heb een jaar gehuild. Ik ben mijn tranen in op. Waar kunnen we jou? En, en waarom, waarom zou ik nu doorhuilen? Ik, ik, ik heb nog een dochter over. Ik heb een klein zoontje. Um, en ik ga onderdeel zijn van de, van de, van de oplossingen. en niet. Ja, ik kan wel de rest van mijn leven door gaan huilen. Maar wat, wat schieten we daar nou mee op? Nee. Waar gaan we heen? Links. Terug, hè? Ja, die kant op. Um, andere dochter woont nog in Zuid-Afrika. Ja. Jij pendelt ook een beetje op en neer tussen Nederland en Zuid-Afrika. Nee, ik pendel niet echt op en neer, nee. Ik ben nu al tien maanden... Uh, Woon ik uit een koffer. <laughs> <laughs> ik heb net vijf maanden in Amerika gezeten om daar een stichting op te zetten. <clears throat> en dus... Het idee van die stichting is om uh, te helpen die, die, die film de wereld in te, in te brengen, maar ook daarna een nieuwe film te maken en, en andere, andere groene projecten. En ja, dat heb ik allemaal op mijn fietsje gedaan. Dus dat duurde wel vijf maanden. Ik ben alleen maar in Californië ben ik geweest hoor, maar dat duurde wel vijf maanden voordat ik mensen had gevonden die bereid waren om daar uh, in plaats te nemen. In Nederland is zo'n klein landje. Hier ging het in twee maanden was het gewoon rond. Ja. Ja. Hoe moet het nou verder met de film? Want de film is gemaakt, hij is op verschillende plekken vertoond, maar heeft nog niet, heeft nog niet het grote publiek uh, dat het eigenlijk verdient. Hoe nu? Nou ja, de stichting heet makingofthefuture.org. en het doel van de stichting is om we nou zo een hondje mee. Ja, is goed. Het doel van de stichting is om, om het eerste projecten om. Nou, misschien met een klein beetje geld de film te updaten. Omdat ik... Uh, he, ik heb gewoon een jaar verloren door het treuren. En dan film de wereld in te zetten. Met, een, uh, een, een, met, met geld helaas. Binnen het bestaande systeem voor marketing en de publiciteit. En social media. Want ik kan dat niet in mijn eentje. Dat dus, en dat wil ik ook niet kunnen. Ja. Het is eigenlijk best wel um, een paradox. Dat je dus een film maakt als je allemaal dingen minder moet doen. Dat, het allemaal een, ja, dat je uh, uh, ja, uh, minder consumeren, maar je moet juist om die film in de markt te krijgen... om dat te bewerkstelligen, moet je juist wel even een tandje erbij zetten. Ja, en daarom kan ik dat ook niet vragen. Ik, ik, ik, ik, krijg, het niet, ik krijg het niet uit mijn strot. Ik kan het niet, <laughs> ik kan niet je moet doen aan marketing. Ik, ik, ik snap er niks van. Ik, en ik weet ook niet of ik het wil snappen. Maar ik, maar ik moet het wel leren natuurlijk. En daarom loop ik ook met jou. Want ik... Ik ben een vehikel en ik probeer ook iets ervan te begrijpen. Dus ik, ik probeer te twitteren, maar ik weet niet wat het verschil is tussen een retweet en een quote in een tweet. Oh God. Maar ik, en, ik, en ik ben op Facebook, dat snap ik nu een beetje, maar niet echt. En die website hou ik zelf bij en heb ik zelf ontworpen. Maar het zou natuurlijk wel leuk zijn als er wat professionals dat even groot de wereld in zetten en dat ja. ik dat, dat niet René... Niet, alleen eindeloos maar met, aan het sukkelen is met met die film de wereld in te brengen want andere mensen kunnen dat gewoon professioneel heel goed ja. en dus nu ben, ben je bezig met, met je om ja. beginnen dus nu ben je bezig met je stichting om om die, film... om, ja. Ja, om, om, om die film de wereld in te brengen en dat te delegeren en, dat te en geld te verzamelen. Aan, en zodat echte experts in Amerika kunnen, ze dat bijvoorbeeld als geen ander. Fundraisers. Ja, en zo'n Michael Moore-film, dat wordt gewoon door zo'n professioneel team eventjes de wereld in gezet. En die weten precies hoe wie dat doet. Maar die, die, die, die Amerikanen die. Uh, die doen niks als ze niet uh, een, dollar, uh, een zak dollars uh, krijgen. Je loopt uiteindelijk aan tegen het systeem waar, waar, waar tegen je ageert. Ja, maar ik, ik, ik ageer niet tegen het hele systeem. Hè? Het systeem is goed voor computers en voor auto's, uh, en, bomen en voor. Uh, het systeem werkt voor een heleboel dingen wel. Maar het werkt voor een heleboel dingen ook niet. Dus, en het andere systeem waar ik het over heb is, is, is ook complementair, niet... Niet, ik, ik trap niet alleen maar tegen die systeem. Mijn idee is gewoon om, om, om een, nieuw, een, een nieuw soort van structuur te helpen bedenken. Het liefste moeten Andere mensen moeten dat natuurlijk bedenken. Ik kan dat misschien filmen, maar ik ga dat niet zelf... Uh, uh, ik kan dat niet in mijn eentje doen. Dat, moet je, dat moeten we met z'n allen doen. En dat is dan complementair aan het bestaande systeem. En dan ja. gaan, kunnen we langzaam kunnen we zien dat dat werkt... en dan een andere kant op fietsen. Want... We gaan nu eh, 300 kilometer tegen de muur als we niet, niet veranderen. Hoe zie je de toekomst? Optimistisch? Ja, Lester Brown zegt dat heel mooi. It's too late to be pessimistic. Er is geen tijd meer voor pessimisme. Nee, we moeten gewoon. En, en ik zie als ik kijk naar de jongeren en naar de jeugd en naar de mensen die het wel snappen, dan dan. En, en met name als, als die met z'n allen zich nou zouden verenigen, dan is er heel veel hoop. Alleen. Het is nog een, min, m, een, een minderheid. Het moet wat, het moet wat groter worden uh, uitge, uitgelegd, denk ik. Aan jou zal het niet liggen? <laughs> nee. <laughs> nee, ik ga gewoon door. Dankjewel voor het gesprek. Nou, dankjewel voor, voor het interview. Leuk dat je me hebt gevonden. <laughs> the heart is the blue.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 I'm Beautiful Day en daarvoor het gesprek dat ik een aantal weken geleden opnam... in Amsterdam met René Scheltema over haar documentaire Normal is Over. Een film die nog maar eens onderstreept dat het één minuut voor twaalf is... als het gaat om het nog kunnen redden van de aarde... en van onder meer alle klimaatproblemen. En uh, het is ook een film die met oplossingen komt. Het gaat dat zien op de site normalisoverthemovie.com. Normalisoverthemovie.com, daar is de film te zien... Tot zover nachtkijkers. Als je wilt reageren, mail ons dan. Nachtkijkers, En hierna op deze zender Thomas van Vliet en Fris Thomas. Goedemorgen. Ik kijk de hele nacht al een klein beetje met een schuin nog naar de Super Bowl. Ja, was het nou een touchdown? Ja, was het weer een touchdown? Oh, een touchdown, ja. Ik, ja ik, ik snap helemaal niks van dat spelletje. Nou, het, het heeft. De, degene die met meeste punten uiteindelijk heeft, die wint. Dat, dat zo ver ben ik. Dat is vaak zo. Ik ben ook geen kenner, maar uh, ik heb uh, begrepen dat ik voor de Philadelphia Eagles moet zijn. Oké, okay. jongens. Ja. Uh, want die spelen tegen de New England Patriots in de Super Bowl. En de, de, de, de halftime show, dat is. Dan weer mijn pakken je aan. Dat was wel gaaf voor met Justin Timberlake. Ja, dat is een mooie plek. Dat de ook in de boel. Ja. Overigens, oh, ja, Justin Timberlake die ook ooit nog eens een keer iets van Janet Jackson aftrokken. Nipple Gate. Ja. Ook Ik ook vond dat jij toch ook wel een beetje op Justin Timberlake. Wie? Oh. kijk. Okay. <laughs> <sleuken> <h Montreal> <hostess> wat hebben we nog meer, de Fries? Uh, we gaan naar de Superbowl natuurlijk. De EU uit de steeg, gaan we erover bellen. Dat is een, een, een, een American voetbalspeler. Okay. Die, heeft, die weet er heel veel die van. Die weet er echt wat van. En, en ja, de, de grote zaak tegen Hollander begint natuurlijk morgen. Ja. Die gaan we vanaf verschillende manieren aanvliegen. De, de juridische kant, de, de misdaadjournalistenkant. Uh, uh, je hoort natuurlijk wat er uh, qua sport is gebeurd deze week. En uh, een paar leuke reportages. Bijvoorbeeld de week van de afvallers. Hoe zit het met jouw uh, gewicht? Goed, uh, dit was uh, Nachtkijkers. Bedankt voor het luisteren. Ik wens iedereen een uh, heel mooie maandag. En graag tot de volgende keer. Dag allemaal. Gewicht. Nachtkijkers. Vertel. Caro en CRV.